Waterbogemoed met het RBS Journaal. Het ministerie van Defensie heeft het uit de missiegebied meld nieuwzuur. Een veiligheid was mogelijk in gevaar door de verklaring die oud commando Marco Kroon gaf over een incident in Afghanistan. Kroon vertelde begin dit jaar dat hij in 2007 korte tijd gegijzeld is geweest en dat hij later zijn gijzelnemer heeft doodgeschoten. Bronnen zeggen tegen Nieuwzuur dat Kroon met deze verklaring niet alleen zijn eigen dekmantel heeft afgeworpen, maar ook die van anderen die met hem werkten. De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een supermarkt in Zuid-Frankrijk handelde alleen. Hij was volgens de Franse autoriteiten een IS-sympathisant. De Marokkaanse man van 26 schoot drie mensen dood. Twee van hen in de supermarkt en een paar uur voor de gijzeling iemand in een auto. De politie heeft de gijzelnemer bij een inval gedood. De Franse president Macron zegt dat de man een terrorist was. Hij komt eerder terug van een EU-top in Brussel voor overleg met zijn kabinet.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 De gouden medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen... zijn in de Grote Kerk in Den Haag met een lintje gehuldigd. Winnaars die al eerder koninklijk werden onderscheiden... zoals Sven Kramer, Irene Wust en Bibian Mentel... kregen een bronzen beeldje. De sporters hebben op het bordes van Paleis Noordeinde... met koning Willem-Alexander en koningin Maxima een groepsfoto gemaakt. Het weer bewolkt en in het noorden af en toe wat lichte regen. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog. En dan 9 tot 13 graden. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog 25 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A1 Amsterdam, een kwartier tussen Hoevelaak en Eembrugge. A2 Amsterdam Den Bosch, een half uur tussen Utrecht en Eveningen. Het Komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. 20 minuten vertraging en een half uur vertraging op de A27 Almere richting Breda. Tussen Beeldhoven en Hagestein staat 15 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Hij wil het niet zien hoor. Hij destrangeert zich. Hij huh? wil het niet zien. Hij ziet Hans heel uitgebreid een dansje <laughs> doen. Die ging echt <laughs> helemaal los. Han, Ro wil naar binnen en trekt meteen de deur achter ze dicht. <laughs> ja leuk. Je kan weer komen. Het is klaar. Ja ah, daar dat komt is hij hier. weer. En wat krijgen we nog? Wij krijgen Ronald kromt nog. Die komt nu binnen. <laughs> ja die komt ook. <laughs> ja. We hebben een kort over zes Hebben we uh, het recept van de dag. En een stampot. Ik heb een, een leuke stampot gevonden. En om half hebben we het weer voor het komend weekend. En ik hoop dat het een beetje goed is, want morgen moet ik lopen. Ja. Ja, dat ik hou je in spanning. Ja, dat is heel goed. Ja. Nou, Jannie ook, want als het mooi weer is, gaat ze mee en anders niet. Ah, okay. Dat is een mooi weerloper, weet je wel. Mm -hmm. En om kwart voor uh, hebben we het bezopen nummertje. Ja. En dat schijnt een hele leuke zijn. Dus ja, die, hou maar. die houden we er even lekker in. <laughs> dus we hebben, we hebben genoeg te doen. Dus we gaan gauw beginnen. Ja. En, uh, Waar gaan we mee beginnen nu? Ik ga met Abba beginnen. Oh Hij had hem niet uitgezocht, maar ik heb hem uitgezocht. Nou, helemaal goed. Ja, want weet je moeder het wel? Hier gaan we beginnen. <laughs> Shhh. wij hoeven morgen niet te lopen, man. Wij hebben gewoon, wij hebben gewoon een goede auto. Ah, oh, ik hoef niet ja. zo ver. Ik ga niet zo ver. Ik, ik, neem, ik neem de 18 kilometer. Dat vind ik meer dan genoeg. En het gaat mij eigenlijk alleen maar om die medaille. Om de medaille. Om de medaille. En die liggen allemaal, ik heb een heleboel medailles in liggen in mijn nachtkastje. In je nachtkastje, ja, ja, dat zie je ze niet. Jawel, want er zit een glazen ja, nachtkastje. Een glazen nachtkastje heb ik. Okay. En daar ligt het allemaal netjes in, oh. voor. Is hij nog groot genoeg? Groot wie? Het nachtkastje. Ja, het is groot genoeg. Uh, we kunnen er nog wel een nee, paar ik bij. Ga het, ik ga het niet vragen. Ja, ah, ik ah, had het ah, inderdaad ah, over ah, het nachtkastje. Ah, ja, dat <laughs> ja. ja, ja. Gaan we, gaan we doen? Ja, lekker muziekje. Ja, lekker muziekje. Ja, jij ja. kan dat. Jij kan dat. Ja, dan doen we Without You, avitje.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 With or without you. Nee, dat is weer, weer met anders. Oh, dat is weer een andere. Oh, okay. Die is van U2. Ah. <laughs> is dat een With or without you. Nee. <laughs> ja, ik zeg niks hoor. Nee, ik zeg niks. Nee, nee, een tegen... belofte, Hans? Want dan tegen, gaan we gewoon door. Tegen ah. mij, ze... <laughs> oh. Oh. Oh. Nee, van mij. Nee, hoor. En nou begrijp ik ook waarom hij wil dat ik kom. Nou, ik vond het een bijzonder slap. Excuse, ik zit een net een keer weg, ik kan niet komen. God man. Je bent er nu toch ook? Ja, nu wel. Ja, is dus net zo ver als gister. <tip> <tip> <tip> yeah, gisteren. Ja, maar gisteren had ik een, een dagje, een, tenminste, een paar dagjes, waren we weg. En dat moet ook kunnen. Ja, dat zei je. Ja, maar man. dat is geen reden om niet te komen. <laughs> ik vind het echt onzin. <laughs> ik ben er ook nou. wel een soort van verdrietig over. Ach. En nog even. Straks houden hij jou word, ook uit ik je word vakantie terug. Ik word er passief terug, agressief hè? van. Nou, je mag, mij zo. Ma je mag straks uithuilen op mijn schouder. Wat mag ik? Uithuilen op mijn schouder. Zo diep kan ik niet bukken. <laughs> zeg, hij is groter dan ik hoor. Zeg, zeg, wat zeg je? Hij is groter dan ik. Ja, hij is Minion Plus. <laughs> Tjonge <laughs> joh. Ja. Hé, hey, we gaan uh, die groentengeb doen <laughs> gewoon. Tja, <laughs> tja, tja. Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij gaat zeggen kan? De De groenteman. Ja, en met zoiets moet ik dan nog serieus blijven. Met zo'n voorstukje wel nee. Ik heb wel een hele leuke, ik denk dat ik wel een leuke gevonden heb. Nou, vertel. En dat is een stampot Bami. Ja, dat denk ik, stampot Bami. Ja, ik was ook benieuwd naar stampot Bami. Met zelfgemaakte saté. Oké, en wat hebben we allemaal nodig? Wat we nodig hebben voor vier personen: potjes saté. Nee, dat maken we zelf. 400 gram hamlappen in blokjes. 4 eetlepels ketchup manus. 4 eetlepels zonnebloemolie. Een kilogram aardappelen zout. Een groentepakket voor Bami. 400 gram. Een zakje mix voor Nassie. Een bonbonnetje Sorry. Een Van 500 gram. 50 of 75 milliliter melk. Een theelepel sambal. En extra nodig 12 zateeprikjes. Prikkertjes. Wat voor dingen? Prikkertje. Saté prikkertjes. Ja, oké, okay, ik heb ze. En nu? Stampen! Die is er ook. <laughs> gaat niet, ho niet hoesten, hè? Ja hoor, daar gaat ze weer. Wel, daar ik, ik hoest mee. niet, dat is de kleine... Ja, nee, hmm. laat me zitten. We gaan het maken. Nou, we gaan het even lekker maken. <laughs> het ziet er ook heel lekker uit, moet ik ja, zeggen. vertel. Schep tussen de blokjes hamlap... Dat vind ik raars klinken. Schep de blokjes hamlap. En ja, dat gezicht er ook bij. <laughs> Het is net alsof je huis schelden. Wat wil je me daar nou voorstellen? Zeg, ouwe hamlap. Ja, oh, schep de blokjes hamlap. Schep de blokjes hamlap om met de ketchup en één lepel zonnebloemolie. Laat 20 ketchup ja. de 20 minuten marineren. Mm -hmm. Leg de satéprikkers in een bakje koud water. Schilder aardappels, wassen en snijden in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water met zout afgedekt in 20 minuten gaar. Je kan geen aardappels in koud water. Nee, koken. maar je moet ze in echt... het begin moet je ze wel in koud water leggen. Ja, en maar dan. Dat staat je... er niet. juist zegt, zegt kook ze in koud water. Ja, Hij leest gewoon braaf voor. Bij klachten ja, ja. moet je even naar uh, de schrijver van het boek... Uh, ja, zo, zo simpel. Zo, zo Ik je simpel. Ja. Ik krijg er ook een zaken super super super <laughs> Sorry Hans, we gaan hem straks aan je uitleggen. <laughs> ja, doe maar. Rijg intussen de gemarineerde blokjes vlees... aan de geweekte uh, satéprikkers. Gril de stokjes saté op een grillplaat of in een grillpan... tot het vlees bruin en gaar is. Keer het vlees wel regelmatig om, anders verbrandt het. Leg de taugé uit het groentepakket apart. Hak de rode pepertjes fijn. Lekker. Verhit de rest van de zonnebloemolie... en in een braadpan of een koekenpan en roerbak hierin... de baarme behalve de taugé drie minuten. Schep de nasiekruiden erdoor... En 150 milliliter water. Giet de aardappels af. Zet de pan nog even terug op laag vuur. En stoom de aardappelen in een halve minuut droog. Voeg de melk toe en breng aan de kook. Zet het vuur uit en stamp het geheel met een stamper tot een heerlijke puree. Schep de groente, sambal en de tauge erdoor. En serveer met de saté en de satésaus. Er staat niet bij dat je satésaus moet warm maken. Die moet je ook warm maken. Het kan warm, ja. Ja. Dat gaan we warm maken. Nou, en, ik snap je, je, je, je, het stamppot Bami. Ja. Het is en met een, Bami groenten. En, en je ja, -groente. stop, stopt de nasi kruiden erin. Ja. ja, dat is wel vreemd. Ja. Nou, dan noemen we het nu een stamppot nasi. Ja. Maar voor de rest is het een Bansi. geweldig boek. Ja, het is wel. Ik vind het echt wel een heel leuk boek. Het is een leuk boek. Ja. Er zitten er is heel veel... Een veel verrassende recepten. in. Nou, dat kan je wel stellen. Ja. Het is zo leuk beschreven ook allemaal. Oh, oh, oh, hallo, hallo, oh, oh, hallo. Oh, hallo, hallo. allemaal. Nee, joh. Waar, waarom doet hij dat nou zo snel? Moest oh. van je tante. Oh. T tante Loes? <laughs> Die? Ja. Hij is wel een lieve tante. Ja, ja is ze ja. wel lief? Ja. Ja. ja. Als ze dat niet zegt, gaat ze op de en dus dan, altijd Ja, nou, dat wil je niet. Hahaha, nee. is <laughs> je ook te saai, joh. Dan kan je met mij frisbieren. Oei, <laughs> Ja, nee, maar dat, dat. Nee, ze gaat niet om me zitten, hè? Nee, wat, nee, wat, ga, wat gaat ze dan doen? Doet ze wel leuke dingen mee. Nee, maar ja. altijd lekker snoepjes. Op een hele grote mee. kelder. Een snoepje. Ja, het ja, ze is, is, is, is behoorlijk aan de maat, geloof ik. Hè? Het is dus ze zal wel links snoepen ook. Maar ze past wel binnen, hoor. Ja, past ja, we wel binnen. Boy. Nou ja, we hebben al drie keer die lift niet moeten maken. Oh, echt waar, Ja. <laughs> <laughs> <laughs> is wel leuk. <laughs> ja. Nou, nou wat, is, wat gaan we als toetje gebruiken? Vertel me dat heb je. Gebuiken. gebruiken. Nou ja, wat gaan, we wat gaan we als toetje eten? Oh, ja. <laughs> ik denk, jij ja, gaat gebruiken. ja mm, uh, yoghurt met aardbei sobit saus ja nog een keer oh, mag ik yoghurt thee, mag thee ja hij mag als je dat <laughs> wil wel hoop dat mama ook luistert <laughs> uh, yoghurt yoghurt ja en dan aardbei sobit saus aardbei saus sorbet saus ja Ah, ah sopmetzout. Oh, sopmetzout. Ja, ja, nee, dat inderdaad je hebt gelijk. Ja, ik kan die, die babytaal ja. niet zo goed ja, meer. Dat baby, ben ik nee, een ik beetje? Ben niet de baby, hoor. Nou, de kleutertaal dan. Ja, nou, um, um, no, even iets. It. Ik had een, een, een raadseltje. Wat wel? Weet jij waar een koe haar kleertjes koopt? Nee. In een boetiek. Doe <lacht> <lacht> nou, Doei! Doei. .9. 9. C, C, F, F, F. Waar wij net zo moesten lachen had ja. over oh, ja, dat, de de ja. Even uitleg, dat komt uit een, een reclame ja. waar ze suikerzuurbeschermers uh, in een of andere product hebben gestopt. In een maar, tandpasta Ja, oh. een tandpasta. maar dat zegt de beste man niet. Die zegt suikerzuurbeschermers. Nee, nee. Dat, dat zegt hij zo, zaken, zo schrikkelijk overdreven. Nee, nee. Dus, dat wij, zo? dus oh. wij kijken elkaar dan aan. En dan gaan we wachten op dat woord. En dan gaan we keihard met z'n tweeën. Zakenzuupschermers zaken, zaken, zaken, zaken, zeggen. Ja. Ja. Dus vandaar. Ja.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 Move, move, move, move. Get out the way of me, have my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna. En dat is een pakkenspol. Nou, nee, nou, dat, nou, dat je weet je ik niet. Ik, ik ken hem niet. <laughs> dus ik weet niet in hoeverre jij hem kent. Nee, nee ook niet. Nee, nee, ja, omdat je dat zou overtuigend zijn. Nou ja, ja het, ja, het is uh, Dynamite. Ook qua naam. Kroes. Oh, ja, Kroes. Je kan wel zeggen de zucht en zo. Ja. Maar ja. ja. Nou, er is uh, weer een, uh, een lesuurtje in de BIEP. De BIEP. Wat gaan we leren? Op woensdag 28 maart. Uh -huh. Van drie tot half vijf wordt er voor de kinderen van vier tot en met zes en hun grootouders en hun ouders kan natuurlijk ook van harte welkom geheten... Oh uh, nee, van harte welkom, gezellig voorgelezen uit het boek. Sst, de tijger slaapt van Britta Tekkentrup. Wie? Tekkentrup. Tekkentrup. Ja, dat, dat zo heet. Het Britta. Britta Tekkentrup. Ja. Ken je die? Ja, schrijfster. Ja, ja dus een schrijfster inderdaad. Dat staat er ook inderdaad. Daarna komt Botje bij, een schattig robotje op bezoek, en gaat samen met de kinderen programmeren om haar weg te vinden in het bos. Maar, st Botje, de tijger slaapt, Botje bij gaat hem toch niet wakker maken. De gezellige middag vindt plaats in de Bibliotheek Zandvoort aan de louis Carré nummertje 1. En reserveer je gratis kaartje voor jou en je kleine kind online via www.bibliotheekzuidkennemeland.com NL. En wat zeggen ze dan? Glad you came. In dit geval van The Wanted. The sun goes down. The stars come out. And all I count is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.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 Glad you came. I'm glad you came so glad you came. Glad you came, the wanted. Ja, het had over uh, de paas kerstklaas. <laughs> ja, daar komt nu wel van alles op je af. Hè? Ja, nee, er is een, natuurlijk een oproep gedaan hè, door de RTL Nieuws: dat geen enkele gemeente zich had gemeld voor de intocht van Sinterklaas dit jaar. Was dat um, RTL? Hoe was het, uh, in een bericht van RTL Nieuws werd gemeld dat geen enkele gemeente zich heeft gemeld voor de landelijke intocht ah, van Sinterklaas. Okay. De NTR, de publieke omroep, had hierover een brandbrief geschreven... aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... om burgemeesters over te halen om de organisatie op zich te nemen. Um, en de echt allerlaatste raadsvergadering van de oude raad... Um, een extra vergadering van komende maandag... zal niet alleen gaan over het al dan niet herstarten... van het project Watertorenplein en de Watertoren... waarvoor de gemeenteraad bijeenkomt... Want de landelijke intocht hangt op losse schroeven. Geen enkele burgemeester in Nederland had zich aangemeld. En toen iemand van de VVD dat bericht hoorde... is er meteen een actie gekomen. Um, uh, er zouden voor Zandvoort gewoon mogelijkheden liggen. Er is dus een motie ingediend en die gaat maandag behandeld worden. Al vele jaren vindt er in Zandvoort een geweldige Sinterklaas-intocht plaats. Met uh, aankomst van Sinterklaas per boot op het Zandvoortse strand. De vrijwilligers van Zandvoort hebben bewezen een vlekkeloze intocht te kunnen organiseren. Het organiseren van een landelijke intocht biedt een promotionele kans voor de Zandvoort... die uitstekend past binnen het concept van pop-up Zandvoort. Um, dat stond dus in de motie. Um, ze gaan er dus maandag over praten. Er is inmiddels al een afspraak gemaakt met het NPO. En wanneer die is, dat wordt nog geheim gehouden... Um, en de uitkomst, uh, want het zijn nu inmiddels, <coughs> ik begin schort te worden, inmiddels meer uh, um, steden ja. die zich hebben gemeld. Klopt. Um, ik volg mij op Beverwijk, zat er ook bij. Beverwijk, ja. Harlingen heb ik gelezen. Ja. Nou ja, zo zijn er nog wel een ja. aantal plaatsen. En uh, wanneer wie dus uh, in gesprek gaat uh, met ze, dat is niet bekendgemaakt. Uh, in mei zal de uitspraak gedaan worden. Want dan wordt eigenlijk altijd uh, verteld ja, wie het ja. gaat worden. Ja. Of waar het gaat gebeuren. Nou ja, dus... weet je wat het, het probleem denk ik ook is. Het is niet alleen het intree van Sinterklaas. Mm -hmm. Maar het is ook nog eens een keer alles wat er omheen komt lopen. Hè? Ja, dus uh, het mag niet en dit mag niet. Ja, en maar mag ook niet, de gekleurde en... pieten. Er zijn ook veel gemeentes ja. die die niet toelaten. Maar goed, ja. uh, we gaan het afwachten. Andere discussie. En we gaan het zien. We ja. het. Ja, toch? Ja. FM radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Wolken zullen het weerbeeld bepalen. Vooral in het noordwesten en het noorden valt in de loop van de middag af en toe wat lichte regen of motregen. En in het zuiden bleef het vandaag vrijwel droog. De temperatuur was zo'n 8 graden en daarbij stond een stevige zuidwestenwind. Vanavond zal de wind afnemen en de temperatuur dalen naar zo'n... Uh, uh, 1 tot 4 graden. Morgen is het vrij rustig. Het is veelal bewolkt. Maar het is vrijwel overal droog. Dus Jannie, aha, dat wordt lopen. Met 9 <laughs> tot 13 graden in de middag. En een paar zonnestralen. Zal het absoluut aangenamer aanvoelen dan vandaag. Kijk, dat is nog goed, Meef, Ach, hè, chillen. Voor het weekend. Ja, toch? ja, Dat wordt een sportief weekend. Dat, dat lijkt me wel. Ja. Ja. Laat hem maar vliegen, hoor. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. Zie je op kanaal 47. Dat roep ik ook wel eens, en dan ligt hij in één klappe dekbed over de waslijn heen. Ja, ze zegt het zelf. Ja. Uh, ik heb wel even een, een melding over verkeersmaatregelen... van de Runners World Zandvoort-Circuitrun... en de 30 van Zandvoort en de omloop van Zandvoort van 2018. Sommige gebieden zijn verboden voor voetgangers. Zoiets, <laughs> ja. Nee. Op zaterdag 24 maart zijn de Halterstraat en het Gatuitplein... afgesloten voor het Evenement 30 van Zandvoort. En dan de parkeervergunningen voor vergunninggebieden... en niet of moeilijk bereikbaar zijn... kunnen met een parkeervergunning in de andere vergunninggebieden plakkeren. Dus er is wel rekening mee gehouden. <lacht> en om het verkeer te informeren dat Zandvoort gedurende de Zandvoort-sequierrun... niet via de Zeewegboulevard Ben Aard te bereiken is... zal op zondag 25 maart een aankondigingsbord Zandvoort... met een verwijzingspijl en een aankondigingsbord... Oh, goedemorgen, hè, worden geplaatst op de weg en de Zeeweg wordt ook helemaal niet om geld gedacht. Er wordt gewoon een kar neergezet. Hè. Nee. Het is ongelooflijk. <laughs> Tevens wordt er tijdens de circuitrun circuit verkeersmaatregelen genomen... op de busroutes van Connection. En dit heeft de volgende gevol, uh, gevolgen. Busrijn 80 op zaterdag 24 en zondag 25 is er een wandel- en een fietsevenement in Zandvoort. Hierdoor zal in beide dagen een omleiding gereden moeten worden... Zandvoortlaan, Haarlemmerstraat, Hogeweg... en vervallenhalte is de Koninginnenweg en de busstation. En voor 81, want we hebben nog meer, is de route... er zal zijn dan de Zeilweg, Westelijke Randweg... Leidse Vaartweg, Zandvoortse Laan, Haarlemmerstraat... Oranjestraat en de Grote Krocht. En vervallen zijn dus de Van Galenstraat, Koper. Parsarelstation, Badhuisplein, Vondellaan en de burgemeester van Appelstraat. Dus, dus eh, hou er rekening mee dat de bussen ook anders rijden en dat er ook andere stopplaatsen zijn. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Absoluut. En mensen die meegaan doen met deze dingen en ze moeten van buiten komen, ga met het openbaar vervoer. Nog teringherrie maken? Ja, nou, het was van de teringherrie, maar dan, dan kwamen er tenminste nog eens een keer teksten uit. Ja, oké. Okay, dat is Ik moet wel zeggen, ik vind de melodie wel lekker. Oh, ik ja, heb eerlijk gezegd zoaardig. niet naar de tekst zitten luisteren, want dat is, ja, dat is dan het punt. Het is een beetje, voor hun doen is wel aan de saaie kant, zeg maar. Uh, ja, dat is het, ja. ja. ja. Oh, goed, um, we hadden het net nog eventjes over. Uh, uh, de blauwe tram en zo, ofthans over de bussen. Maar ik wil het even over de blauwe tram hebben. Um, praat mee in de, toekomst over van, of in de toekomst van de afvalverzameling. Um, maandag 26 en dinsdag 27 maart zijn er informatieavonden... waar u kunt meedenken en praten over de toekomst van de afvalinzameling... in de gemeente Zandvoort. De locatie van de informatieavond op 26 maart is namelijk gewijzigd... Even de laagbouw is maandag 26 maart in de blauwe tram aan de Louis-Davidstraat nummer 1. En voor het centrumgebied is het dinsdag 26 maart op de raadzaal in Gemeentehuis in Zandvoort. De avonden beginnen om half acht avonds en je kan een kwartier van tevoren kan je naar binnen. En ze zullen beëindigd zijn om half tien. Aanmelden is niet nodig, dus um, ja, ga er vooral naartoe en dan uh, kun je meedenken... De aanleiding hiervan is het feit dat gemiddeld heeft een inwoner van Zandvoort jaarlijks 270 kilo restafval. Uit analyses blijkt dat dit restafval voor meer dan 70% bestaat uit herbruikbare stromen. De Rijksoverheid wil dat deze hoeveelheid in 2020 flink is verminderd naar niet meer dan 100 kilo per inwoner per jaar. Dus uh, dat is bijna drie keer zo weinig. Ja. Dus uh, ja, ik vind het leuk dat de gemeente uh, vraagt, van, joh, help meedenken. Want ja. dan, alleen dan kunnen we tot een succes maken. Ja, dat dus, uh, is het. Ja. Het, dus, het gaat er veranderen toe jongens. Het uh, probleem denk ik ook dat, uh, dat de plastic, dat is een groot probleem. Alles wordt verpakt tegenwoordig in plastic. Ja. Als wij, als wij, uh, wij doen vrijdags altijd boodschappen thuis. En dan nemen we vaak vlees op andere dingen mee voor in de vriezer. Mm -hmm. hè, dat we dat zou kunnen pakken. Dan moet je eens kijken wat je binnen een half uur aan plastic hebt. Dat is ja, echt ongelooflijk. Ja, Kijk alleen naar de uh, medicatieverpakking. Daar zijn wij dan ja. weer verbruikers ja. in. Uh, als je alleen ook al kijkt, heb ik, heb ik, doen ze gewoon in een potje ja. en dan ben je klaar. Ja. Maar al die uitdrukstrips ja. en trucs. Inderdaad, ja Maar oh, nou ja, goed. Um, ja, mijn ja, nee, is. Dus. Jij doet thuis boodschappen op vrijdag. Ja, wij doen altijd vrijdag ja, boodschappen. Wij gaan altijd naar de winkel. Wij, wij doen winkel, het en wij ja. gaan altijd op vrijdag naar de winkel boodschappen doen. Nee, nee, dat weet geen ik wil ik, zink, ik nou erin, hè? in. Hè? Ik, ik ik had hem niet gezegd. Mij viel het ook. Ik denk nou nee, dat is flauw. Ik ga het niet zeggen. Maar jij wel. Jo. Ja. Run ja. ja, nou, okay. right away baby. Had... Ja, precies. Doe maar. Begin maar vast. Look no at you here, look <laughs> at here. what do we have? Another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 I love you so. Hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. Ja, we hadden een discussie. Hadden we, en dan vergeet hij gewoon dat ding uit te zetten. Hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat ja, is prachtig. Leuk. Ja, dat is goed. Ja, ja, maar, ja, ik vergeet van alles. Nou, dat ik, vind ik niet. Nee, ik vind ik... dat ook meevallen. Vind jij dat meevallen? Ja, ik vind het erg meevallen. Ja, weet je, ik ga onder andere deze. Nou? ik kan er wel om janken, weet je dat? <laughs> <laughs> het is nummer. Hè? Ja. ja. Ja, daar is het weer tijd voor. Ik ga het lied uh, hebben over een lied wat geschreven is... door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Uh, tekst van Nijg, uh, Muziek van de Groot. Uh, het is in 1970 geschreven. De tekstschrijver Lennart Nijg had het schilderij... Het Zigeunenmeisje gezien van Frans Hals. En daarop een vrolijke dame van lichte zeden. Absoluut nam hij aan dat het hier ging om het schilderij Malle Babbe. Dat is dus ook het nummer waar we het over gaan hebben. Hij baseerde zijn tekst op het eerste schilderij... maar koos voor de titel Malle Babbe. Um, het is gezongen door... Uh, uh, uh, nou ben ik zijn naam Rob, Rob nee, de Nijs. Ja, precies. Uh, ik zit ondertussen nog meer informatie even snel te lezen. Maar goed. Um, Rob de Nijs, uh, die gaat het dus uh, nu luisteren. Ja, en uh, ik adviseer iedereen om eerst heel veel te drinken. Ja, of gewoon lekker...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 Zoen op je mond, maar en bouwen je lekkere kont. La la la la, la la la la la la la la la la la la la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 Mijn heel lekker dier van plezier. Nee, maar niet kwalijk. Nou, dat doe ik wel. Nee, moet, moet kunnen af en toe. Ja, toch? Ja. Oké. Okay, maar Wat, wat wel uh, opvallend is, uh, Hans. Nou? Dat als jij zegt van... Ik ben naar een optreden geweest van die uh, gub uit het zuiden. Die krullenbol. Ja. En dan vragen wij dat. En wie is nemen dat? Bij opties. Uh, van Zonneveld, ja, Sonneveld, to, Toon Hermans, nee, alles kwam voorbij. Het was Benny Nijman. En dan is het Benny Nijman. Ja. Maar daar heeft hij of met zijn fik in stopcontact gezeten. Dat is denk ik gebeurd. <lacht> ik denk dat dat gebeurd is. Ja, maar het ja, is was geen Cannibal. Volgens mij had hij wel. Hij, had hij had geen, had geen, uh, was uit geen Pietje Steilhaarder. Nou, echt wel. Echt wel? Ja, echt wel. Zo niet ken om. ik hem in ieder geval wel. Oh, maar ik ken hem niet echt. Maar ja, misschien was het een toepetje, daar weet je ook weer alles van. Nou, nee, nee. Dat, uh, ik, ik kan over Benny Nijman zeggen. Hij had een hele, wij vonden het een hele goede optreden. Wij Benny vonden hem Gleimman. echt goed. Ja. Benny Kleinman? Ja. Zo werd hij meestal genoemd. Ja. ja, maar ook niet terecht, die man. Dat is geen... zo'n man. Het was alleen niet zo hij zijn vriend was. Nee. nee.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 Should I stay or should I go now? Should I stay or should, I go, now? should, I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be trouble. So you gotta let me know. Should I cool it or should I, should I, stay or should I go now? Wacht nummer een minuut, minuut of tien. Nou, met Met goën go ja, ja, go moet je even wangen. Ja, wacht maar even met goën. Heb <laughs> je nog wat Hans? Go Go <laughs> oh, Wat zijn nou? Pope go Go Dat zingen de Beatles. Go Go, oh. go, go, go Heb jij nog wat? Heb, We zijn er wat? doorheen hè, geloof ik al. Hè? Ja, zo ongeveer. Ja. ja, zo ongeveer zijn wij er doorheen. Ah, ja, ik, ik lees op uh, Facebook wel een heel leuk nieuwtje. En dat, dat heeft ontzettend met ons te maken. Um, dat over een week de loting gaat gebeuren voor uh, Koordendag. Oh, wat leuk. Ja, dan, dan gaan ze op 31 maart gaan ze loten om te kijken wie er allemaal mee mogen doen. Oh, dus, ja, uh, want ze hebben heel veel aanmeldingen ja, weer. Ja, het is he? altijd gelukkig wel. Ja. Te veel ja. aanmeldingen. Doe je mee of blijf je weg? <laughs> <laughs> nou, dat. Ja, ja, zoiets, ja. Ja. Ja, ja, dus, Ederdaad, uh, ja. want wij wilden ook meedoen met een uh, korendag in, uh, in de Zilk, geloof ik, of zo. Ja, zoiets, ja. En uh, dat is afgeblazen omdat er niet genoeg animo was, maar wij... Ja. We hebben zoveel animo van het hele land. Ja, maar wij hebben ook gewoon de leukste korendag van Nederland. Ja, oh. dat is waar. Ja, ja. Dat is inderdaad Nederland? Waar. Van ja, joh. Europa? Ja, joh. En, en, en melk, melk weg. Univers. Melk, melk weg. weg. Ja, zo meteen korendag weg. Hm, die is je hè? melk weg? Ja, hey, hey, mm, ja melk weg. Ja. <laughs> Toet de melk is weg. Ja. <laughs> Goed. Hey, um, even een tragische noot. Oh, ja. en dat is? Dit nummer, daar ben ik best wel fan van. Wat, ik nu, uh, wat we nu gaan horen. doen. Maar dat is helaas in een reclame gebruikt voor een automerk. Ik oh ja, dat zei je, mag niet hè? Hij is <laughs> word ik een beetje verdrietig als ik dan in de reclame zit. Dat ik denk van. Ja, ja, het is een goed liedje. Ja, natuurlijk is het een goed liedje, anders staat hij niet in mijn lijst. Nou, nah, dat valt ook wel. Hey, we hadden nog net eventjes over een koor, maar ik, uh, ik ga nog heel even een snelle poging wagen. Een drummer gezocht. Voor een leuk popcorn Dus als je dat uh, graag wil, neem even contact met ons op. Ja, ja. lijkt, lijkt ja. me leuk. Op vrijdag. Ja, vrijdagavond. ja Eentje die lekker met stokjes kan zwaaien. Prrr, <totstukken> ja, maar dat kan zwaaien kan ik, die, ik die, ook. Zo'n zo, zo, zo, zo majorette niet kan dat ook. Maar die kan niet drummen. <totstukken> dat weet je dus, niet. Ja, dat, je, dat je hebt drummende dus. heb je ook. Net ja, okay. zo goed. natuurlijk. Ja, mm, ik moet is, altijd denken aan Nederlands hoop als ik dat hoor. Dat ze allemaal een stokje omhoog gooien. En dan met z'n allen weer op straat hun eigen stokje terug proberen te vinden. We zijn aan het einde. We zijn aan het einde. Het is weer beurt. Ja. Nou, wij zijn de Ik ben de Zitten donder weer, weer. Jij ook. Ja, maar, weet je, de ja. Fat Lady Sings en Happy Days is nog niet ingestart. He. Nee, maar we kunnen dan wel... Pas is, dan pas is het het einde. Maar wij doen altijd ontzettend langdradig afscheid nemen. Dus ja. we dachten, we beginnen vast. Ja. Ik ben zo blij dat jullie denken. Ik brak. zie hem namelijk Goed, staan hè? daar. He. Op dat scherm <laughs> zie ik hem al staan. He. Ja? Ja, Hij wacht nu gewoon enorm lang met ingestart Ja, ja, dat ja dat ik om zijn ook. eigen punten. We ja. we eens zien wat jullie kunnen. Oh, dat kunnen ja. wij best. Wij kunnen dat. Helemaal geen probleem hoor. Dat doen we steeds tussendoor ook. Als jij Draaien, dan zitten wij te ouwe nee ja. hier. Dus... En of nou die microfoon open staat of niet, dat ah, maakt ons niet uit. Hoor. Dat maakt heel weinig Bell verschil. Maar ja, <laughs> het, is, ja, idee, ja. het, het zijn ook altijd gesprekken op niveau. Hè. Dat moet ik wel. Vind hebben. jij? Ja, vind ik wel. Ja, nou, we, ja we zitten op een verhoging, o, bedoel laag, ja. ik. Ja, <laughs> niveau kan ja, ook, ook een lager niveau zijn. <laughs> goed, uh, Was hele goede week iedereen. Hey, en, uh, ja. Ja. Tot volgende week. Jo, weekend. Ja, ja, Doei.